Tien uur dikte Haark met het NOS-journaal. Dierenactivisten lenen het hart meldt dat de bultrug... die bij Texel was gestrand, dood is. Twee medewerkers van haar zeehondencres... constateerden vanochtend op de razende bol dat het dier niet meer leefde. Ze negeerden het gebiedsverbod dat rond de walvis van kracht was. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij... die de afgelopen dagen betrokken was bij de reddingspogingen... kan de dood van de walvis niet bevestigen. Het hart wilde vandaag een ultieme poging doen... om de bultrug bij Tessel los te krijgen. Medewerkers gingen daarom vanochtend polshoog te nemen...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 Het grootste containerschip ter wereld is afgelopen nacht in de haven van Rotterdam aangekomen. De Marco Polo doet de havenstad voor het eerst aan en ligt nu bij de Delta Terminal op de Maasvlakte. Het schip is 396 meter lang en 54 meter breed. De Marco Polo, gebouwd in Zuid-Korea, kan 16.000 standaard containers vervoeren, 500 meer dan de vorige recordhouder. Vandaag worden veel dagjes mensen verwacht die het enorme schip willen bekijken. De Marco Polo vertrekt morgen vroeg met bestemming Zeebrugge.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 Jan Smekens blijft leider in het wereldbekerklassement van de 500 meter. In het Chinese Harbin, waar hij gisteren won, werd hij nu derde achter Ronald Mulder en de Japaner Kato. Bij de vrouwen blijft Sangwa Li onverslaanbaar. Het weer vanochtend verspreidt over het land een aantal buien. Vanmiddag wordt het op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of acht. Dit was het een Journaal.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 Met Paul van der Gaag en Jos Palm. Ja, Goedemorgen, nog vijf dagen en dan is het zover. Vrijdag 21 december 2012. De dag van de apocalyps, De dag dat alles verandert. Dat een nieuw tijdperk aanbreekt. Dat Noord-Zuid wordt en Zuid-Noord wordt. En dementies in elkaar overlopen. Er is al heel wat beweerd en geschreven de afgelopen jaar over wat er die dag gaat gebeuren. Want het is de dag dat de kalender van de Maya's eindigt. En er zijn dus zelfs mensen die denken dat daarmee alles eindigt. En als dat zo is, dan is het ook vandaag de laatste aflevering van OVT. En voor ons dus de laatste kans om het eens over die Maya's... en hun kalender te gaan hebben. En dat gaan we zo dus ook doen met Dick van der Meulen... die zeven jaar geleden een boek over die Maya's schreef... en ook in het gebied rondreisde. Ja, en de, daarna gaan we luisteren tot ons grote genoegen... naar Alexander Munninghoff, een van onze columnisten. Ja, u bent natuurlijk alweer vergeten dat dat zo is... want hij gaat onder zoveel tijd een tijdje naar de Oekraïne... en komt tot onze verbazing altijd weer terug... en ziet er elke keer weer beter uit dan dat hij ging. Alexander, Aha, welkom, we gaan je straks horen. En daarna gaan we met Wil Kustus, schrijver van een boek... over zijn mijnwerkers, familie in Spekholzer Heider... praten over de mijnen, over zijn familie zijn gezin, zijn opa en zijn vader. Uh, Wil Kustus, jij zit in Maastricht in een studio al daar. Ja. Uh, goedemorgen. Je zit daar omdat je niet naar ons toe kon komen... omdat je over een uurtje weer ergens live moet optreden over de mijnen. Uh, is het nou zo dat die mijnen in Limburg nog altijd leven... en misschien wel meer dan ooit? Ja, ze zijn nog steeds onder ons, zou ik bijna zeggen. Uh, en dat is natuurlijk zo, omdat mensen nog vol verhalen zitten... en herinneringen, en ook vol vragen als het een jongere generatie betreft. Vol vragen over dat verleden. Ja, en die, die opmerking over die mijnen onder ons... Uh, we, we herinneren ons dat uh, winkelcentrum het loon in Heerlen... nog niet zo lang geleden ontruimd is en uh, gedeeltelijk afgebroken, omdat er verzakkingen dreigt en instortingen. Dat heeft nog altijd te maken met die onderwereld die daar de, is. En, de, ja. de onderwereld is tastbaar aanwezig. Nou, cursus, we gaan het daar over een klein half uurtje uh, uitgebreider over hebben. Blijf hangen, luister mee en dan praten we straks verder. Ja, Mijnen, Maya's en Munninghoff dus tot 11 uur en daarna de tweede uur van OVT. De dreigende sluiting van Huis Doorn en daarmee van het museum ter nagedachtenis van de laatste Duitse keizer Wilhelm. We vervolgen met Luc Panhuizen een top 13 van de grootste Gouden Evers en tegen half 12. Het tweede deel van de documentaire De Lode Jaren over de gewelddadige jaren 70 in Italië. Waarin honderden slachtoffers vielen aan zowel linkse als rechtse kant. Dat allemaal later, maar nu eerst nieuws uit. België van een groot verhaal vandaag, de aanklacht <tie> tegen uh, Belgen wegens de moord op Lumumba. Dat zijn de zonen van Lumumba die nu klacht indienen. Het zou gaan om twaalf Belgen, niet zozeer duidelijk om wie het dan allemaal gaat. Het zou gaan om medebetrokkenen, wordt gezegd, maar ook politici en dergelijke meer. Een van de redenen voor die klacht is het feit dat die zonen van Lumumba een beetje misnoegd zijn over het feit dat er wel in, in 2002, 2001 die, die onderzoekscommissie is geweest naar de moord op Lumumba. Dus de eerste president van het toen onafhankelijke Congo. Maar dat daar te weinig mee is gebeurd. Ja goed, Vlaamse Radio 1 was dat. Met het nieuws dat het Belgisch Openbaar Ministerie een onderzoek mag openen naar de moord op oud-premier van Congo, Patrice Lumumba. Uh, ja, die moord die vond plaats op 7 januari 1961, zeven maanden na de onafhankelijkheid. De vraag is alleen nog steeds. Wie was daar nou verantwoordelijk voor? We praten erover met Congo-kenner Ludo de Witte. Hij schreef het boek over een tijd geleden: De Moord op Patrice Lemoen, waar hebben we nu aan de telefoon? Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, een onderzoek van het Openbaar Ministerie ruim 50 jaar na dato, is dat toch nog groot nieuws in België? natuurlijk uh, een, een zaak waar, uh, waar niet onbelangrijke personen bij betrokken zijn. Hè? Uh, als je kijkt naar uh, de resultaten van mijn onderzoek, de resultaten van die onderzoekscommissie, dan zie je toch dat uh, op dat moment uh, Belgische koning, koning Boudewijn, uh, op een bepaald moment uh, het licht op groen heeft gezet voor een uh, moordoperatie tegen, uh, tegen Lumumba. Er waren uh, op dat moment diplomaten actief die ook vandaag nog... Uh, zeer belangrijk zijn in België. Ik denk dan bijvoorbeeld aan uh, Etienne Davignon... Uh, die nog altijd een van de belangrijkste CEO's van, uh, van België is. Dus in die zin gaat het wel over een zaak... Uh, waar nog altijd uh, ja, mensen die in de kijk kloppen bij betrokken zijn. Ja, want even voor de duidelijkheid... dit, gaat niet over degene die, dit onderzoek gaat niet over degene die de Moema vermoord heeft... maar het gaat over indirect betrokkenen uit België... uit de hoge politiek en, en, en, en dat soort uh, hoeken... Die mensen. Maar uh, de lijst van, van mensen die, uh, die zouden aangeklaagd worden, uh, staan er ook wel een paar bij die uh, de laatste uren van de Mumba hebben meegemaakt. Hè. We weten dat, uh, uit het onderzoek dat, dat de MOMA is uh, gemarteld, uh, uiteindelijk uh, doodgeschoten. Um, en een aantal van die, uh, van, die, van die Belgen waren op dat moment wel actief uh, in. in uh, in de bewaking van Lumumba. Dus wat precies hun aandeel is in uh, heel de affaire... dat, uh, dat moet eigenlijk nog blijven. Ja. Nou, nou is Lumumba in Nederland iets minder bekend dan in, in, in België. Uh, kan je nog even heel kort schetsen uh, uh, wie het precies was... wat zijn betekenis was? Wel, Congo is in uh, 1960 onafhankelijk geworden. Uh, de Belgen hebben eigenlijk nooit... Uh, in tegenstelling tot de, tot de Britten bijvoorbeeld, de kogel is voorbereid op een andere vorm van uh, vergaande autonomie. Laat staat onafhankelijkheid en je hebt dus kort voor de onafhankelijkheid uh, heel wat uh, opstanden die waren uitgebroken in het land. Uh, en er stonden uh, ja, plotsklaps nationalistische leiders op die een, uh, een grote aandacht hadden bij de bevolking. En de was een van hen. De was eigenlijk de belangrijkste. Um, en de Belgen waren uh, beducht voor de man. Men dacht dat, uh, dat hij zeer radicaal zou te werk gaan. Men vreesde dat hij veel van die koloniale kroonjuwelen in België uh, dreef in belangrijke mate op, uh, op inkomsten uit uh, dat koloniale wingewest. Dat Lumumba die eigenlijk weer, uh, weer zou inpikken. En vandaar dat uh, ja, België... Uh, Zeer snel besloten heeft om uh, om te proberen uh, aan de kant te schuiven. Eerst politiek. Uh, men heeft dus uh, druk uitgeoefend op, uh, op zijn medestanders, uh, op, uh, op het parlement, op parlementsleden. Men heeft mensen omgekocht om hem af te zetten. Uiteindelijk heeft uh, uh, de, de, de legerchef, die, die later eigenlijk de dictator van uh, Congo zou worden, Joseph Mobutu dat ook gedaan. Um, maar Lumumba bleef populair en zijn aanhangers probeerden terug de macht te grijpen. Um, en vandaar dat men dus gezegd heeft van ja, we moeten definitief met hem afrekenen. En dan heeft men hem dus uh, ja, getransfereerd van een, uh, van een gevangenis van de hoofdstad naar Katanga dat op dat moment afgescheiden was van het centrale gezag waar België eigenlijk de uit maakte. En daar heeft men hem dan uh, vermoord. Ja. En was dat nou puur dat Belgisch eigen belang en die inkomsten veiligstellen? Of speelde de Koude Oorlog op de achtergrond ook een rol? Wel, als je naar de archieven kijkt, dan zie je dat, uh, dat Le Mumba wel werd voorgesteld als een communist, of als een, uh, een vriend van de communisten, of als een werktuig van de communisten. Maar eigenlijk wist men zeer goed dat, uh, dat Le Mumba geen uh, communist was, of helemaal niet het spel van... Uh, van Moskou wou spelen. Het ging echt wel over de, de, de, het eigenbelang, waarbij men goed wist dat, dat, uh, dat Lumumba een, een vorm van nationale ontwikkeling, een vorm van, van, uh, ja, van, van, van, van sociale markteconomie wou ontwikkelen. Maar het was wel een, een plan dat hij in zijn hoofd had, dat de, de grote koloniale privileges wou, uh, wou afschaffen. Hij vond dat het niet kon dat uh, dat er gigantische terreinen in Congo braak bleven liggen en toch in handen bleven van, uh, van koloniale maatschappijen. Hij vond dat uh, bijvoorbeeld die, uh, die terreinen zouden moeten teruggegeven worden. Hij vond ook dat, dat Congo de plicht had om steun te verlenen aan bevrijdingsbewegingen in Afrika. Men mag niet vergeten dat op dat moment uh, nog grote stukken van Afrika uh, koloniaal gebied waren. Vooral in handen van, uh, van de Portugezen, ook van, van de Britten. Dat in Zuid-Afrika nog altijd het apartheidsregime uh, aan de macht was. En hij vond dat daar steun moest aan uh, gegeven worden. En dat waren allemaal elementen die, uh, ja, die eigenlijk België en, en Washington uh, tegen haar instruikten. Ja. Nou, nou is jouw boek uh, al meer dan tien jaar geleden verschenen. En er is al eerder een onderzoekscommissie geweest. Uh, is daar nou ooit iets mee gebeurd? Uh, zijn er nou mensen ter verantwoording geroepen? Of moet dat nu nog gaan gebeuren? Is het punt, hè. na mijn boek en na die onderzoekscommissie die eigenlijk de conclusies van mijn boek heeft bevestigd en ook verder heeft uitgediept, uh, is er eigenlijk niks meer gebeurd in België. Men heeft dus wel een, een, uh, ja, een publieke schuldbekentenis gehad van, uh, van de Belgische regering, waarbij men herkende dat uh, België een, een uh, een morele verantwoordelijkheid had, zoals dat heet, in de affaire. Het was eigenlijk een beetje een Salomons oordeel waarbij men de kool in de geit wou sparen. Maar concreet heeft men geen enkel opvolging gegeven. Ja. Zo had men bijvoorbeeld beslist dat, dat er een, een Le Monde-fonds in het leven zou worden geroepen uh, dat uh, zou gewijd zijn aan de, de, ja, aan de ideeën van nationale ontwikkeling van, van uh, Congo en dat ten dienste zou gesteld worden van het land. Uh, en daar is nooit één cent naartoe gegaan, dat fonds heeft nooit, uh, nooit gefunctioneerd. En uh, het is precies om die schuldbekendheid van België uh, concreter te maken, duidelijker te maken, zichtbaarder te maken ook, uh, dat uh, de familie dus uh, besloten heeft om een, een klacht in te dienen bij het Belgische gerecht. Ja, en, en nu is er dus die Lemumba commissie geweest in 2002, dat vertel je net. Die heeft de conclusie getrokken dat de moord wellicht is gepleegd door lokalen in Congo, maar dat Belgische vooraanstaanden er waarschijnlijk bij betrokken zijn. Maar als ik nou jou in het begin van ons gesprek hoorde zeggen, er zijn ook mensen nu bij die verdachten die heel dicht bij het laatste uur van Lemumba geweest zijn. Kan het zijn dat, er, dat daar degene die de moord gepleegd heeft er ook bij zit? Wel, dat is moeilijk, moeilijk te zeggen omdat... Dat een, een aantal van de ondervragingen door de Lumumba-commissie zijn achter gesloten deuren deur gebeurd. En wij kennen bijvoorbeeld niet de, de, de, de, de, de, pre, de, de precieze inhoud van, van die interviews. Het is nog altijd heel onduidelijk of Lumumba dan wel is geëxecuteerd uh, na gemarteld geweest te zijn, dan wel dat hij is doodgemarteld. En dat men hem dus. Uh, ja, pro forma zou geëxecuteerd hebben. Dus dat zijn eigenlijk zaken die nog moeten uitgespit worden. Nu, persoonlijk vind ik het eigenlijk niet, niet, uh, niet zo belangrijk. Uh, het, het belangrijkste lijkt me dat er uiteindelijk um, een beetje in de lijn van die waarheidscommissies die je dan bijvoorbeeld ook in, in, in Zuid-Afrika hebt gezien, die je op dit moment, uh, op dit moment wordt dat ook in Burundi bijvoorbeeld, uh, uitgeprobeerd. Je hebt toch een, een waarheidsverzoeningscommissie in, in, in Rwanda gehad. Ja, dat men probeert uh, de, de, die verantwoordelijkheid te erkennen van hoog tot laag, van de Belgische minister van Afrikaanse Zaken tot de lokale Belgische onderofficier... Die verantwoordelijk was voor de bewaking van Lemumba tijdens de laatste uren dat hij, dat hij heeft geleefd. En dat daar een concreet gevolg aan gegeven wordt. Dat lijkt mij dus, dus het belangrijkste. Ja, en dat is ook, ook, ook duidelijkheid voor die zoons van Lemumba die dit onderzoek ook graag willen. Ja, ja. absoluut. Die, die erkenning die, die moet er zijn. En, en dat kan eigenlijk vandaag in België, omdat uh, er een zogenaamde genocidewet is is geïncorporeerd in het Belgische strafrecht en dat is een wet die zegt dat uh, uh, oorlogsmisdaden of misdaden gesteld in een oorlogscontext dat uh, België daarvoor een universele bevoegdheid heeft tenminste wanneer een van de slachtoffers uh, of een van de verantwoordelijken een connectie, een band met België heeft. God. En dat is in dit geval dus zo. Er zijn Belgen betrokken bij de moord op Lumumba. En die moord is gepleegd in een context van een oorlog. Je had een, een interne burgeroorlog tussen uh, voor- en tegenstanders van Lumumba. Je had buitenlandse interventies, want het Belgische leger was aanwezig. Je had ook VN-troepen uh, die aanwezig waren. En dus op basis daarvan heeft dus het uh, federale parquet in België beslist dat uh, inderdaad uh, die moord is gepleegd uh, in een context van oorlog. En dat dus uh, de klacht ontvankelijk is en dat men dus eigenlijk nu aan het uh, uh, eigenlijke onderzoek kan beginnen. Goed, dan de Witte, heel hartelijk dank. Wij zullen het uh, ook hier vanuit Nederland blijven volgen. En dan nu de Maya-kalender. Vrijdag loopt die af. En wat dat tot gevolg kan hebben, daar is de afgelopen maanden al heel wat over gespeculeerd. En ik zeg afgelopen maanden, maar het is eigenlijk al langer, want al een paar jaar geleden was dit in met het oog op morgen te horen. Het Amerikaanse volk der Maya's bestaat al lang niet meer, maar zorgt wel voor verwarring. Want op basis van hun kalender voorspellen onheilsprofeten en spirituele lieden dat 21 december 2012 een zeer, zeer belangrijke dag gaat worden. Anton Teuben van het onafhankelijke persbureau Niburu houdt zich bezig met evolutionaire veranderingen. Goedenavond. Goedenavond. Waarom juist 2012 en wat gaat er dan gebeuren? Nou, uh, we krijgen een bewustzijnsverandering en alle dimensies komen, in, dat hebben ze ook gezegd, alle dimensies komen bij elkaar. Oh. En als wij op dit moment wereldwijd zien wat er allemaal gebeurt, in, eigenlijk in, in contact met andere dimensies, bijvoorbeeld de babyfluisteraar, hè, die we op televisie zien, is daar een voorbeeld van, die kwetsen oh, ja. gewoon met andere dimensies. Ja, ja. Dus op dit moment gaat het bewustzijn van de mensen open, dat is eigenlijk de kern waar de Maya's het over hadden. ja. Dick van der Meulen. Goedemorgen. Hm. Ja, ja, Goedemorgen nee. uh, naar dit <laughs> fragmentje. <Ja, goed. laughs> ja, dat ja, is onthat aan. Hoe uh. zit ja, <laughs> het met jouw dimensies? Uh, Baby Ja, ja. Uh, ja, ja. Ik, moet zeggen, ik heb veel met Maya's bezig gehouden vroeger. Maar uh, die dimensies ben ik daar nooit tegengekomen. Ik heb ook niet het idee dat zij daar zelf weet van hadden. Nee, dit is uh, ja. mijn nieuw in ieder geval. Maar het is uh, een belangrijk moment, ja. ja. Maar goed, er wordt heel wat gezegd hè, over dat 21 december. Maak jij je ergens zorgen over? Nou, heel eerlijk gezegd niet. Uh, uh, kijk, als je naar de Maya's zelf kijkt en naar hun, uh, uh, hun uh, geschriften... die zijn uh, voor een flink deel bewaard gebleven uh, omdat ze in steen gebeiteld zijn. Dus uh, oerwaardbestendig, uh, zullen we zeggen. Ja, daar is uh, wel uh, degelijk sprake van uh, Sikli. En dat uh, Aanstaande Vrijdag een belangrijke dag zou kunnen zijn, dat is niet helemaal... Uitgesloten alleen van enige vorm van apocalyps of wat dan ook. Is ja. eigenlijk uh, geen sprake. Op, ja, en met zelf één maken misschien ook niet zo'n zorgen. De, de huidige leefde Maya's. Ja. Nee, helemaal niet. Die hebben we wel anders in hun hoofd. Die, maar uh, sorry, je wou uh, een uitzondering noemen. Nou ja, nee, kijk, het, het aardig is. En daar vallen nu ook al die uh, uh, 21-decembristen, uh, uh, zo zeggen, op. Uh, Terug. Er is één steen gevonden ergens in, de, eh, Maya, in het Maya-gebied in Tabasco in Mexico, in Tortuguero. En daar zou iets eh, op staan waar, nou ja, waaruit je zou kunnen afleiden dat er toch wel iets spectaculairs eh, gaat gebeuren. Helaas, die steen is behoorlijk kapot. Eh, er is eh, vorig jaar een goed boek over verschenen door een Nederlander, Erik Boot, die er veel van weet. Ja, die het toch komen duidelijk daar, daar. kunnen we weinig mee met die steen. Ja, dat is goed. ook het enige wat er is. Even nog naar die kalender waar het nu steeds over gaat. Als ik een kalender denk, dan denk ik zo'n ding dat begint op 1 januari, eindigt op 1 december. En het jaar daarna heb je gewoon weer een nieuwe. Maar we, we, dit is kennelijk een heel ander soort kalender. Kan je een beetje beschrijven wat het is? Uit welke tijd die stamt, die kalender die nu ophoudt? Die, nou, de Maya's hebben het om het vooral niet makkelijk te maken, drie kalenders gehad. Ja. Die... Uh, ook alle drie een beetje in elkaar grepen. De twee, twee van die drie kalenders zijn zogenaamde kortere kalenders. Eentje heeft, kent 365 dagen, net als wij. Dus dat is iets waar we wel een beetje aan denken. Maar er is ook een zogenaamde lange telling. En die lange telling die lijkt wel een beetje op onze kalender. Dus dat gaat gewoon van uh, ergens uh, ver weg tot uh, ergens in de toekomst. Maar ook die lange telling bestaat uit cycli. En een van die cycli waar we nu mee in zitten, die eindigt dan. Uh, aanstaande vrijdag en dan zou er een nieuwe cyclus beginnen. Maar ja goed, volgens heel veel andere gegevens gaat die telling gewoon door, net als de onze. Dus er is eigenlijk heel weinig in de hand. Ja. Daar moet we ook maar vanuit gaan, denk ik. Ja, en daarom maken maaiers er zich ook niet zo, niet, niet zo druk over. Nee, kijk, de maaiers zelf, ja. uh, er zijn nog maar een paar ja. groepen maaiers die die kalender nog hanteren. He, dat, dat, Het is nog curieus dat er <tus> nog wat maaiers zijn die dat doen, want ja. Spanjaarden hebben geprobeerd toch echt alles uit te roeien op dit gebied. Maar er zijn nog wat uithoeken waar die kalender nog wordt gebruikt. Maar nee, die, die mensen die uh, zijn lang blij als brood, uh, hebben ze mij op de plank. Dat is veel belangrijker voor hen. Ja. En dat is ook eigenlijk wat echt centraal staat. Maar, maar eindtijddenken, wat in de christelijke uh, uh, uh, wereld en levensbeschouwing, is dat een heel normaal iets. Hè? Ik bedoel, elke christen uh. heeft wel een beetje een eindtijdverwachting achter op zak. Dat is heel normaal in onze cultuur bestond dat in die Maya cultuur? Nee, dat is ook juist het uh, grote misverstand. Het is een ontzettend christelijk concept inderdaad, of christelijk ja. joods uh, is een mythisch denk ik. Dus echt in die wereld zit dat. Het zijn uh, christenen die zich ongerust maken over ja, de Maya Ja, die plakken natuurlijk dat ja. apocalyptische gedoe, dat uh, openbare Johannes, dat, dat wordt uh, door de christenen op de Maya's geplakt. Dat is eigenlijk iets wat in die hele ontdekking van die cultuur altijd een rol heeft gespeeld. De Maya's zijn min of meer herontdekt, hè, de, de, de, althans die oude beschaving. De ja. gewone Maya's zijn nog altijd, he. er zijn ja. nog miljoenen van. Ja, wat dan gaat maar... was, wat John Jansen vergadde, daarnet zei... de Maya's bestaan al lang niet meer, dat was onzin. Nee, dat is ja. totale klets. Er zijn ontzettend ja. veel, ja. juist. Uh, nee. uh, en, uh, maar goed, die, die oude beschaving is herontdekt in de, aan het eind van de 18e eeuw. En vanaf het begin uh, van die herontdekking... hebben ze geprobeerd daar uh, westerse dingen op te plakken. Dus in eerste instantie dachten ze dat het Egyptenaren of Romeinen waren geweest... die er naartoe gingen. En het aardige is ook, dat er zijn afbeeldingen van Maya-pyramides... Uh, die zijn toen ook opgezocht. Alleen die afbeeldingen zijn zo getekend, zo geschilderd... dat het lijkt alsof het in het Romeinse bouwwerken ja. zijn. Maar die mensen die dat, dat vonden, dingen. die dachten dus inderdaad... De, goh, de Romeinen zijn hier ook al geweest. Ja, ja, die, zeker dacht, die dachten zo, niet, de Indianen die hier wonen... zouden dat wel eens gebouwd hebben. Die dachten, die Indianen die ja, ja, kunnen dit nooit hebben gedaan. Die Maya's uh, uh, uit het eind van de 18e eeuw... Ja, dat was natuurlijk een boerenvolk... dat wanhopig probeerde om eten te krijgen... En die hadden natuurlijk helemaal geen, geen tijd voor dat soort dingen. Dus ze er, en, maar ze dachten natuurlijk, dat is typisch 18e en ook nog wel 19e eeuw. Zo. Ja, dat ja. konden ze niet. Dus uh, om die reden hebben ze altijd westerse dingen daarop geplakt. En uh, wat daarna kwam, trouwens, ook erg interessant, toen ze er wel achter waren gekomen dat het de Maaiers waren geweest die die dingen zelf hadden gebouwd. Toen hebben ze. Uh, nieuwe mythes erop geplakt, alsof het een, een, een vredelievend volk was. Dat, dat uh, alleen maar met filosofie bezig was. Gebouwen maken en, en kalenders. Ja, astronomie ja, en. De, ja, ja. Ja. Ook weer een mooie Westers uh. concept. Hè, dat, is dat, natuurlijk die, die verlichting, dat verlichtingsdenken zat daar weer doorheen. Ook weer achterhaald. Nou ja, dit is eigenlijk de, de volgende fase. Dus ja. weer iets Westers dat op die ja. maakt maar, maar, op. maar goed, die, ontdekking, die, zeg maar die herontdekking van die oude cultuur. eind 18e, begin 19e eeuw. Uh, dan komt, wordt langzamerhand steeds duidelijker uh, wat die hoogtijdagen geweest zijn van die Maya's. Wat ze allemaal konden uit die geschriften die ook uh, zo mooi op steen zijn gezet... dat ze niet helemaal kapot gemaakt konden worden. Nee. Jij, uh, die, die, die, die, die, ik heb begrepen, die hoogtijdagen van die cultuur zat zo tussen 200 na Christus. Ik gebruik onze kalender maar even, en 900 na Christus. Uh, uh, Waar ging het dan om? Hoe groot was dat gebied? Uh, uh, hoe werd het bestuurd? Wat voor samenleving was dat? Is dat op een of andere manier te vergelijken... met zoals het in het, uh, onze klassieke... het Romeinse Rijk en zo toe ging, of is het heel anders? Op een bepaalde manier zijn alle samenlevingen... natuurlijk heel ja. met elkaar te vergelijken. Het, is, het uh, interessante is dat de landbouw... In, de, uh, in, in het continent Amerika, min of meer, dus iets later... maar toch min of meer gelijktijdig met de landbouw hier is uitgevonden. Dat is een gek toeval, in zekere zin. En de stedelijke samenlevingen uh, ook. Hè? Dus dat, dat is natuurlijk heel gek dat dat synchroon liep. Want er is totaal geen enkele beïnvloeding... van de oude wereld op de nieuwe wereld. Mm -hmm. zeggen. Dat, dat is merkwaardig dat het zo gebeurt. Maar goed, dan krijg je een landbouwstructuur... en dan krijg je iets wat erg menselijk is. wordt worden religies uh, bedacht. Uh, wat bij Maya, wat in de Maya-samenleving centraal stond... is dat uh, er moest regen komen. Mm -hmm. Regen om de akkers te uh, kunnen bevloeien. En daar draaide die complete cultuur eigenlijk om. Die religie draaide daarom. Ja. En daarom werden tempels gebouwd en dat soort dingen. En uh, als er geen regen kwam... dan hadden uh, bijvoorbeeld de, de, de koningen die je daar ook had... die het niet goed gedaan. En dan kon je glazen krijgen. Dat is ook gebeurd. Want er uh, zou rond 900 uh, storten... Uh, die maaiercultuur in bepaalde gebieden ineens. Uh, elders ging die trouwens gewoon door. En dat had alles te maken met droogte. Dat wordt echt wel steeds duidelijker. Ja, maar, maar voor we over tot in -over soorten beginnen... want jij, ja. jij schetst die samenleving die religie... Jou, jou, jouw boek begint met, met de zin... en dat vond ik een heel mooi begin. En God schiep de mens uit maïs. En daarmee ja. maak je het natuurlijk al duidelijk, dat is ook zo. Hè? De ja. Maya's hebben een soort bijbelachtig geval. Wat, dat gaat voornamelijk om, om schepping. Ja. Dat heet Popovu. Precies, dat doet een ja. beetje aan de... Ja, het is ook een wel aardig als je, als je dat, dat boek leest. Het, ja. het is ook wel een klein beetje christelijk getoond zit. Nu kan dat ook nog wel ermee te maken hebben... dat het uh, de oudste tekst... is? Of? Ja, en de oudste uh, versie daarvan uh, uit koloniale tijd stamt. Maar goed, ze kunnen dat lekker vergelijken... met allerlei oudere teksten. En je ziet dan toch wel dat die bewaard gebleven. Poppelvoer lijkt wel... Uh, ja, die komt goed overheen met, met de oudere inscripties. Maar daar zit een uh, uh, scheppingsverhaal in... Uh, dat eigenlijk drieën bestaat. De, de, de golen... Probeerde eerst de minste te uh, scheppen uit uh, uh, klei. Dat, dat, uh, Toen ging het regen en die klei dat zakte ineen. Toen uit hout. Maar ja, dat bleek dus tot houterige stijve ja. poppetjes te leiden. En vervolgens deden ze het met mais... En uh, ja, dat leverde uh, echt goede mensen op. En daar zit natuurlijk, ik weet niet eens of zij dat wel geloofden. Maar het is ook een heel symbolisch uh, uh, punt. Namelijk het belang van die mais. Als, ja, mais uh, met water, hè? Daar werd mais het met water. Ja en, ja, en dat is nog steeds de grondstof van het eten van de Maya's en andere uh, Indianen. Groepen uh, tot de dag van vandaag. Dat is namelijk een mengsel van mais, water en een beetje kalk. En dat leidt dan tot een soort platte pannenkoekjes. En ja, ja dat, dat wordt nog steeds... Ja, daar gaat alles om. Ja. ja. ja. Alles draait om eten. Alles draait om eten. Ja. Uh, uh, maar, maar goed, het, het, het was een wat hoger staande cultuur uh, die uit oh. verschillende koninkrijken bestond. Hè? Ja. Die ook weer met elkaar vochten, want zo vredeliefd waren ze niet. Ja, het waren ja. stadstaten die met elkaar vochten, maar ook wel weer grote coalities sloten. Dus het is een soort, soort halfverband is het. En dat strekte zich waarschijnlijk nog wel breed uit, ook ver ja. naar het noorden, op de plek waar nu Mexico-Stad ligt. Dat is heel ver buiten het Maya-gebied. Kijk, het Maya-gebied, dat is het huidige oostelijke staat van Mexico. Guatemala, dat, dat, dat is eigenlijk... Eh, Frans Schiederland, Yucatan natuurlijk ook nog. Dat is waar het eh, kerngebied van de Maya zit. Maar dat had contact met gebieden ver daar vandaan. En er waren enorme invloeden ook wederzijds. En het is, ja, men reineert in Stadstaten, Er was grote maat van onafhankelijkheid. Maar ja, het, hoorde ook wel, het was ook wel verknoopt. Het hoorde ook wel elkaar, zeker. Ja. Goed, maar dan krijg je dus in 900, krijg je dat verval? ja uh, in, een, in een bepaald gebied in een bepaald deel zeker ja. uh, maar anders niet meer doen want hoe hoe is het 500 jaar later als de Spanjaarden dan komen ja ook en toen... dat ontdekken is is het is het dan nog uh, stelt het dan nog wat voor of ja, zeker. Dat, stelt, dat stelt wel wat voor. Het is, men vermoedt dat het in die tijd... Het is niet eens zo heel erg zeker. Maar het was nog wel redelijk gedesintegreerd. Maar ook toen waren er tempelsteden zoals uh, daarvoor. En dat is ook wat de Spanjaarden aantroffen. En je had eigenlijk achteraf... Je, zou je hopen dat de Spanjaarden eerder waren gekomen? Want dan hadden ze die meisjes niet zo makkelijk ondergekregen. Ja. Zelfs toen ze kwamen... Zo, dus, nou ja, dus in de 16e eeuw. Toen, toen heeft het nog tientallen jaren geduurd voordat ze die Maya's in de grootste delen, delen hadden onderworpen. En die zitten zich niet paaien met spiegeltjes. Dat bepaalt niet, bepaald nee, niet nou, nee, nee, helemaal nee. niet. En pas aan het eind van de 18e eeuw. Uh, toen eigenlijk al de belangstelling begon te ontstaan in Noord-Amerika... <coughs> voor die, uh, dat soort culturen, pas aan het eind van de 18e eeuw... is de allerlaatste Maya-stadstaat uh, opgeruimd. Ja, want er waren steden, las ik in jouw boek, van, van, van, waar 300.000 mensen woonden. En echt, echt heel groot. Ze, ze waren heel groot. Ja. De schattingen zijn moeilijk altijd. Hè? Want kijk, de, wat er over is, zijn de tempels, de, de stenen gebouwen... Ja. Uh, maar de gewone uh, bevolking woonde in, in, in structuren, houten, leemgevallen... die natuurlijk ja, in de loop van de jaren wegspoelen. Uh, hoe zag het zoiets eruit? Moeten we denken aan Indiana Jones in the Temple of Doom? Zo'n zo soort sfeer? Uh, jezus, dan moet ik dat weer voor? <laughs> ben ik ben ja, niet zo maar, maar goed, het waren uh, uh, uh, steden die uh, bestonden uit centra, uh, soort acropolisachtige structuren. Het woord acropolis wordt ook daar weer opgeplakt. Hè. Nog steeds wordt dat gebruikt om misverstand maar door te laten gaan. Uh, maar grote tempels, uh, tempelstructuren waaromheen de, de steden zich bevonden. Die tempels -over die werden om de 52 jaar werd er vaak weer een nieuwe laag overheen gebouwd. He? Dus ook dat is ja. weer. dat is ook weer een 52-jaar-cyclus. Ja, het is een was ook een Agora, en, uh, waar, waar de mensen ik de elkaar de ja. Uh, nou ja, er, er, er werd zeker gehandeld. In de er waren marktachtige fenomenen en we ook om te beraadslagen. Uh, en, en er werd ja, ja, ja. ongetwijfeld. Ja, nee, dat dat ja. uh, moet men zeker. Ja. Maar goed, in de, in de, toen die Spanjaarden kwamen in de 15e eeuw, sloegen ze alles stuk wat ze tegenkwamen, wat met tempels en zo te maken Ja, en het ja. ergste is: ze uh, verbranden ja. natuurlijk ja. ook alles. Hè. Dus ze hebben, de Maaiers hadden boeken. Dus wat we nu over hebben, uh, zijn uh, uh, dingen die op uh, stenen zijn gegrift. En, en potten, overigens ook, geschilderde uh, ja. potten. Maar ze hebben ook boeken gehad. En die zijn door de Spanjaarden uh, verbrand. En dat is natuurlijk verschrikkelijk. Er zijn er nog drie over. Van al die, God weet hoeveel dat er zijn geweest. Ja, ja. dat is natuurlijk afschuwelijk. En het ergste is natuurlijk ook. Het klimaat. Hè. Er zijn in de tombes, die zijn teruggevonden, zijn wel restanten van boeken gevonden. Maar kijk, als het Egypte was geweest, als het een droge woestijn was geweest, dan hadden we veel meer gehad. Maar ja, papierzolen hadden daar geen kans, zullen we zeggen. Het, het was natuurlijk nat, vochtig en warm, dus alles verging. Ja. Wat, dat dit, dat ja, wat, wat verandert er nou als eind 18e, begin 19e eeuw die cultuur wordt herontdekt? En toch wordt ontdekt dat het heel bijzonder is. Is dat ook het voordeel van de Maya's? Ik denk het eigenlijk niet. Kijk, ik ben daar uitvoerig geweest. Vooral ook om met de huidige Maya's uh, te praten. Ik was daar, uh, en ik heb daar ook over geschreven, met een Mexicaanse journaliste. En het ging ons uh, voor deel om de oude Maya's. Uh, we zijn ook, wat dat betreft, we zijn de jungle ingetrokken met de expeditie om nog op zoek te gaan naar uh, ruïnes in het oerwoud. We vonden er ook nog één, ja. Dus dat was allemaal heel spectaculair. Maar we waren daar ook voor de nieuwe Maya's. En die zijn, uh, voor, niet voor de eerste overigens, ze komen voortdurend opstand, maar die zijn in de jaren negentig weer in opstand gekomen. Uh, Zapatisten worden ze genoemd. Ja, vanop de en, Zapatade, Zapatade. Zapatade. Uh, Zapata, de Emilio Zapata. Ja. Zapata, een revolutionair. Ja. En uh, goed, dat is een, uh, ja, nog steeds een, een, een, wat dat betreft leefde cultuur, maar ze zijn onderdrukt. Ze worden vreselijk onderdrukt tot de dag van vandaag. Er is uh, overwegend armoede. En uh, vandaar die, uh, die en, en dat is niet verbeterd. Dat Die toeristen die er nu massaal naartoe komen... Dat is, op zichzelf is dat een goede zaak. Dat leidt tot het behoud van tempels. Hopelijk ook nog eens een keer tot het behoud van de oerwouden. Ja. Maar het maakt de Maya's die daar leven niet rijker. Die Maya-bevolking zelf heeft daar niet veel voordeel die van. Heeft, dat betekent weinig baat bij, ja. ja. ja. En uh, nog, nog heel even terugkomend uh, uh, op, op, op deze kalender... hernieuwde aandacht nu... Uh, Helpen dit soort dingen is er nog wat? Of? Nou nee, dat denk ik niet. Ja. Kijk, die aandacht is uh, uh, natuurlijk misplaatst. Daar wordt ook gelukkig. Uh, ik las uh, in de krant, er uh, zijn Mayas die er ook. Uh, mayas die er tegen protesteren. Ik hoor al eens net van jullie dat het in China zelfs verboden is en in Rusland verboden is om over te over praten, te omdat ja. het een negatieve toestand opwekt. Ja, goed, het is weer iets negatiefs dat op die Mayas wordt geplakt. Maar het is vooral natuurlijk totale kolder dat erop wordt geplakt. Dus het is een soort aandacht waar niemand wijzer van wordt. Denk ik. En die maya's zijn er ook niet erg gelukkig mee. Dit is wel frappant, hè? want in de jongste dag geloof ik geen hond meer. Normaal gesproken. Ja. In het, ja. einde, het einde op de christelijke manier. Het is een soort vernieuw-aging van, aging van uh, het laatste oordeel van de laatste dag. Ja, dat, maar dat het zijn natuurlijk toch... altijd wel dezelfde soort luiden hiermee uh, te maken hebben. Ik uh, begrijp ja. dat er ook mensen zijn die in complottheorieën uh, geloven. Dat soort types Zit hier natuurlijk. En die, ja, die verzamelen zich dan allemaal weer op een berg in de Pyreneeën. Ja. Het is, natuurlijk, dat is ook wel heel vermakelijk. Ja. <laughs> dus, uh... nou, Dick van Huilen, hartelijk dank voor deze toelichting In jouw boek Oude Maya's, Nieuwe Maya's, wat ongeveer... De helft over de oude en de helft over de nieuwe gaat. Volgens mij is het niet meer te krijgen. Ik, ik vrees van niets. maar. Googelen. boel Ga in ervoor voor de tweede als je Hartelijk dank. Uh, het is alweer half elf geweest. Hoog tijd voor de column. U hoorde hem al even. Alexander Munninghoff. Ja, ik moet bekennen dat ik een jaar of 15 geleden... toen ik voor het eerst bij de tandarts in de Reader's Digest... over die Maya-kalender las met de pert pertinente aankondiging dat het op 21 december 2012... met ons allen afgelopen zou zijn, dat ik toen door beklemmende... angstgevoelens werd besprongen. Want die Maya's hadden het immers eeuwenlang bij het rechte eind gehad. Anders dan bijvoorbeeld laude palingboer uit mijn jeugd... die ook het einde der tijden voorspeld had. En ze hadden met onafvolgbaar ver vooruitziende blik... alle rampspoeden die ons aardlingen zouden treffen genoteerd. Maar nu legden ze het bijteltje er toch bij neer... Uit deernis, omdat ze het onzegbare niet wilden prijsgeven. Uit ergernis, omdat ze kwaad werden op de mensheid die steeds meer weer dezelfde stomme fouten maakte die zij dan weer een steen moesten uithakken. Of gewoon omdat ze van hun priesters te horen hadden gekregen dat ze konden ophouden omdat die iets zagen wat wij straks te zien krijgen. Het zijn dezelfde vragen die nu nog steeds overeind staan, want dat die kalender straks ophoudt is een feit. Alleen is de interpretatie van een en ander bijgesteld. En weten we nu dat pas in 2220 de 13 baktoons A144.000 dagen per stuk sinds het begin van de lange telling, je noemde het zo even al, voorbij zijn. En weten we ook dat de galactische ordening met alle planeten op één lange rij in het gelid weliswaar op 21 december zal plaatsvinden, maar tegelijkertijd ook weer niet zo uitzonderlijk genoemd kan worden dat nu opeens een gigantische uitstorting van zonne-energie die ons alle verpulvert het onafwendbaar gevolg moet zijn. Intussen is het zo dat de wereld om ons heen voortdurend vergaat. Zoals Mulies al zei, elke keer dat een mens sterft, vergaat de wereld. En zo is het maar net. Dat betekent dat elke seconde op aarde twee keer de wereld vergaat. En elke minuut 107 keer. Want zo vaak sterven wij in het ondermaanse. Dat heb ik uit het CIA World Factbook. En die club mag dan veel inschattingsfouten maken. In statistieken zijn ze opperbest. Dus een nieuwtje kan je dat vergaan van de wereld niet noemen. De eerste keer dat mijn wereld verging... herinner ik me als de dag van gisteren. Ik was een jaar of zeven en zat op de Duinoordschool in Den Haag... in de tweede klas. En ik was dodelijk verliefd op een Indische tweeling, Peggy en Norma, geheten. Hoe hun achternaam luiden, weet ik niet meer... en waarschijnlijk heb ik dat ook nooit geweten... want dat was totaal onbelangrijk voor me. Het enige waar alles om draaide waren hun sierlijke gestalten... hun parelende tanden die van achter zacht roze lippen lachten... hun lollige schuine oogjes en wipneusjes... dit alles verpakt in een zalig, lichtbruin velletje... en omkranst door lang, zwart haar... Je weet op die leeftijd nog niet waarvoor dit allemaal bedoeld is, straks. Het enige wat ik wilde was elke dag op school zo dicht mogelijk bij Peggy en Norma zijn en naar ze kijken en luisteren. Aanraken was natuurlijk taboe, maar dromen mocht en dat deed ik dan ook met overgave. Dan was ik de ridder en zij tweeën moesten gered worden. Zo simpel lag dat. Ik was kortom door Peggy en Norma betoverd. Op een dag kwamen alle kinderen uit onze klas naar school met een kwartje. Bedoeld voor een cadeau aan juffrouw Oxendorf, want die werd jarig. Dat ik die naam nog weet, onderstreept het kardinale belang... van de komende gebeurtenissen in mijn leven. Alles staat nog haarscherp in mijn geheugen gegrift. In afwachting van de schoolbel speelden we wat in de zandbak op de speelplaats. Peggy maakte een zandtaart voor juffrouw Oxendorff, waarbij ze telkens haar losvallende haren... met een snelle, bevallige beweging achter haar oor kamde. Norma zette er opgewonde gilletjes slakend nog een tweede etage bovenop. En toen gebeurde het. Peggy was opeens haar kwartje kwijt. Radeloos begon ze met haar beeldige, slanke handen door de zandbak te woelen. Mijn kwartje! Waar is mijn kwartje? Ik ben mijn kwartje kwijt! Dat laatste al half huilend. Dit was meer dan ik kon verdragen. Ik stortte mij in de zandbak en begon als een dolle hond... mee te vroeten en te graven op zoek naar de verloren schat. <laughs> maar tevergeefs. Daar ging de schoolbel al. Nou ben ik de enige zonder kwartje, huilde Peggy... terwijl we ons in de rij opstelden om naar binnen te gaan. Ik bedacht me geen ogenblik. Hier, zei ik eenvoudig en drukte haar mijn kwartje in de hand. Ik weet niet welke reactie ik van Peggy verwachtte, maar zeker niet deze... Dus jij hebt mijn kwartje gestolen. Bah, rot jongen! Ik zal het aan die juffrouw vertellen! En met een nijdig gebaar pakte ze me het muntstuk af. Totaal verbijsterd kreeg ik mijn kop als vuur en barstte onmachtig tot een weerwoord in snikken uit. Ik had voor de eerste keer kennis gemaakt met verraad, zonder precies te weten wat het was. Maar mijn paradijselijke wereld was in één klap vernietigd. Veel erger dan wat ons eventueel op 21 december te wachten staat. Ja. Yeah. Ja. Ja, wat moet je hier nog op zeggen? Hè? Dit, dit ja. is de les voor alle mensen die ooit ridder willen worden. Niet nog doen! Nog aangrijpelijk, niet doen! We niet doen. Weer terug. Ja. Dankjewel. Ja. wel het zwarte goud... Ja, we delven diep het zwarte goud uit de duistere koude schachten. Zo bezinkt uh, het luiaardschild het mijnwerkersleven in een zogenaamde Koelemansleetje. Het is morgen precies 47 jaar geleden dat minister van Economische Zaken Joop den Aal op 17 december 1965 in Heerlen het einde van de mijnen en het mijnwerkersvak aankondigde. En over die mijnen is in Limburg nog altijd veel te doen. Er is sinds kort een grote website geopend... getiteld Onze Mijnwerkers. En afgelopen weken verschenen er bij Uitgeverij van Tilt... twee nieuwe boeken over de Delvers van het Zwarte Goud. Ja, en het ene is een dikke algemene studie getiteld... Mijnwerkers in Limburg, een sociale geschiedenis... onder redactie van Ad Knotter. Indrukwekkend boek. Uh, volgende week gaat Hans Renders, onze columnist, daar wat over vertellen. En het andere is een kleiner en fijner boekje... Uh, van schrijver en mijnwerkerszoon. U hoorde hem in het begin van de uitzending al. Wil Kustus, getiteld... In en onder het dorp. En Wil Custis, ik zei het al, zit nu in de studio in Maastricht. En met hem gaan we praten over de mijnen. En met name over zijn mijnwerkersfamilie en zijn vader. Uh, Wil Custis, eerst even dit. Uh, dat liedje wat we net hoorden. Dat uh, Koelmans liedje, zeg ik maar even voor het gemak. Die, die laatste twee zinnen. Wat zingen ze nou eigenlijk precies? Ik, ik moet u teleurstellen. Uh, ik heb het niet goed verstaan. Ik denk dat het. Ja, maar je bent toch limburgs. Uh, liedje... Ja, maar het is een liedje uit België, Slimburg, volgens mij. Oké. Okay. En de, die dialecten die verschillen hey, toch weer wat, wat van elkaar. <laughs> goed. Uh, dus, helaas. Ja. Nou, ik geloof, dan moet ik het maar zeggen... Ik geloof dat ze iets zingen in de zin van... Uh, we hebben voorgoed geleefd, maar nog niet oud. De koel de cool, sloopt al onze krachten. Het zou zomaar zo geweest kunnen zijn. Um, ja. Goed. Je boek over je vader en je mijnwerkersfamilie. Uh, was het nou zo dat je in je geboortedorp niet om die mijn heen kon... Maar wat ja, ervaarde letterlijk... daarvan jij als kind? Het, het was letterlijk zo dat je er niet omheen kon. Het was een indrukwekkend complex. In dat dorp Spekkelse Heide waar ik vandaan kom was dat de willem Sophie, Een Belgische mijn, een particuliere mijn. En vlakbij lag de mijn uh, Wilhelmina, een staatsmijn waar mijn vader werkte. Willem-Sofie <kwijnt> was de mijn van mijn opa zal ik maar zeggen. En dat waren indrukwekkende complexen met uh, grote schachtgebouwen en wentelende schachtwielen. Met grote steenbergen, dus steenafval. Met uh, het geluid van de mijn bij de wisseling van de diensten. Uh, dus die mijn en de kerkklokken, die regelden zo'n beetje het, uh, het, de, de tijd in het, uh, in het dorp. Uh, ja, je zag de mensen, natuurlijk, de, de mijnwerkers, naar het werk gaan. Tenminste, uh, niet de mensen die s'nachts naar het werk gingen, maar uh, overdag. En je zag ze terugkomen met hun pungel, met hun, met hun bundel uh, ja, het stof van die steenbergen, dat woei je op. Dus als de wind verkeerd stond, dan had mijn moeder uh, de moeite mee... het wasgoed in de tuin uh, ja, te, te, te redden, zal ik maar zeggen... voor het uh, weer opnieuw gewassen zou moeten worden. Dus Zij moest ook peilen waar de wind vandaan kwam, zal ik maar zeggen. Ja, ja. Uh, ja zo, was er heel veel, zo was er heel veel. Alleen als kind uh, en, en ook als, uh, als, als, als, als vrouw van de mijnwerker... van die wereld zelf, die ondergrondse wereld dan kreeg je nooit iets te zien. Dat was een, een verborgen wereld waar je alleen maar vermoedens over kon J Jij bent er als jongetje nooit in geweest? Als jongetje niet. Uh, mijn vader heeft me wel een keer meegenomen naar de leermijn. Een soort oefenmijn die was aangelegd in de steenberg van de Wilhelmina. Dus daar waren, uh, was een mijn gesimuleerd, zou je kunnen zeggen. en waren dus jonge mijnwerkers in, uh, in opleiding. Ja, hun eerste, uh, hun eerste oefeningen konden doen in het uh, scheppen, zal ik maar zeggen... Uh, er viel natuurlijk geen kool te winnen, er was niks los te maken... maar daar konden ze alvast eens beginnen... met, uh, met, het, uh, met het wegscheppen en het wegwerken van, uh, van steenafval. Goed. Hey, uh, en, ja, en hoe... Ik ben de dans ontsprongen. Ja, ja en je, het is ook nooit een plan geweest van jou om mijnwerker te worden? Voor alle duidelijkheid. N nee. nee. Goed aan het eind van een lijn. Juist. Zij, hoeveel mijnwerkers waren er nou in jullie directe familie? Je vader en verder? Vader mijn, En verder mijn grootvader van moederskant. Grootvader van vaderskant was smit, maar heeft ook een aantal jaren in Aken in de mijn gewerkt. En er waren er nog een aantal ooms, drie ooms, waarvan, ik, uh, waarvan er twee in ieder geval duidelijk ondergronds gewerkt hebben. En van de andere oom weet ik niet of die ondergronds of bovengronds werkt. Want dat vergeten we wel eens. De mijn had ook heel veel mensen boven de grond uh, in dienst. Uh, dat was ook het nodige te doen natuurlijk. Ja. Uh, maar goed, het, het waart dus nogal wat. Ja, laten we beginnen met het verhaal van je vader... en een, een gewone jongen die mijnwerker werd in de vroege jaren dertig. En laten we, voordat we het over hem gaan hebben... even luisteren naar het Polygoonjournaal uit... een Polygoonjournaal moet ik zeggen, ergens uit de jaren vijftig... waar op nou wel heel romantische, aandoenlijke wijze bijna... zoals het altijd gaat met het polygoon... het mijnwerkersvak in beeld en woord wordt gebracht. Het mijnwerkersberoep is niet gemakkelijk de opleiding tot volslagen vakman, houwer, worden ook jarenlange leertijd vereist. Wij bevinden ons in het hart van de mijn, in een zogenaamde pijler, waar de mijnwerkers dikwijls onder zeer moeilijke omstandigheden hun zware arbeid verrichten. Hun voornaamste gereedschap is de afbouwhamer. Met behulp van samengeperste lucht wordt zeer snel op een beitel geslagen, die door een werkman tegen de kolen wordt gedrukt. Ja, uh, de, het tettert nog door, die mooie klassieke muziek. Ik ben in, ik even vergeten wat het was. Piergit, toch, zie je wel. Mythisch. Mythisch, Wilkustus, uh, je hebt het gehoord natuurlijk. Dit is bijna onvervalste romantiek. Uh, bij jouw vader, die in de jaren dertig de mijn inging, die, daar ging het een beetje anders. Hè? Want hij kreeg, schrijf je in je boek, ook een, een gedenkblad mee. En daar was het volstrekt duidelijk op dat gedenkblad dat hij toch wel een gevaarlijk vak ging doen. Ja, tot mijn geluk is dat gedenkblad bewaard gebleven, 1930. En daar zie je op afgebeeld een, een Duitse bergman. Veel van die mijncultuur is geïmporteerd... Hè, uit, de, uit oudere mijnstreken, zoals in Duitsland. Er is een mijnwerker in uniform en met, met, met hak en lamp. Maar uh, die wordt, hij wordt geflankeerd door tafereelen van rampspoed. Dus een, uh, een instorting, een steeninstorting... of een waterdoorbraak aan de andere kant... Dus ja, dat was niet een heel erg, uh, laten we zeggen, vrolijk uh, plaatje... dat hij meteen meekreeg van het werk dat hij zou gaan doen. Nou, waar, waarom uh, ging hij het dan doen? Uh, ja, waarom ging hij het doen? Uh, ik vind ook wel wonderlijk dat de, dat de mijn dus niet verdoezelde... dat, dat het een uh, hoogstgevaarlijk beroep was. Uh, waarom ging hij het doen? Uh, hij had in 1929 zijn uh, diploma... Smeden Bankwerken van de Ambachtschool uh, verworven. Uh, hij heeft daarna naar werk gezocht heeft uh, een heel even bij een smid, een carrosserie, uh, smid in Heerlen gewerkt en is toen inderdaad in 1930 bij de staatsmijn terecht terechtgekomen, aan het begin van de grote depressie, dus uh, ook het begin van de grote werkloosheid. En het wonderlijke is, in die tijd uh, hebben de mijnen ook veel mensen moeten ontslaan, maar ze namen ook mijnwerkers aan. En ze maakten van de gelegenheid gebruik, zou je kunnen zeggen... om de mijnwerkerspopulatie, die nog voor een groot deel uit buitenlandse mijnwerkers bestond... die brachten hun vakkennis mee uit die oudere mijngebieden van Europa... maar ze grepen dus de gelegenheid aan om, laten we zeggen... door ontslag en aanname van nieuwe mensen... ontslaan van oude, aannemen van nieuwe mensen... de mijnwerkers, het, hun, hun potentieel van arbeiders Limburgers te maken. Dus laten we zeggen, men, men, men werkte aan het opkweken van een stabiele lokaal gewortelde Limburgse mijnwerkerstand en mijn vader heeft van die ja misschien moet je dat wel een soort van discriminatie noemen van die discriminatie naar ik aanneem, geprofiteerd want hij kon in dienst treden bij de mijn ja en hij trouwt dan ergens in de jaren dertig in de vroege jaren dertig met het meisje dat jouw moeder zou worden een, een, een, ja. een meisje wat uiteindelijk had willen doorleren maar gewoon ergens in de dienst was uh, en dan wordt het eindelijk echt een mijnwerkersfamilie want hebben je, je vader uh, uh, en, en, en je opa, uh, de schoonvader, dus die werken allemaal in de mijn. En dat wordt wel, schrijf je in je boek, de ergste tijd genoemd. De koelietijd. Ligt dat eens toe? Ja, dat is de, de crisistijd. De, de tijd van wat wel genoemd wordt het jaarsysteem. Uh, de, de mijnen moeten streven, naar, streven naar een, ja, naar, in die crisistijd naar een hogere uh, efficiency. Er wordt dan gewerkt met, uh, met uh, ja, op de Amerikaanse manier... met het opnemen van, uh, van de tijd van bepaalde handelingen... Die, die, uh, bij die met die werkzaamheden verbonden zijn. En uh, er worden akkoorden afgesproken. Dus er moet binnen een bepaalde tijd... Moet een bepaalde hoeveelheid kolen uitgehaald worden... Het waren voorheen ploegenakkoorden, dus daar kon je nog rekenen... als mijn op de hulp en de solidariteit van andere mannen in je ploeg. Maar het waren individuele akkoorden. En die mensen werden dus opgejaagd op een beestachtige manier... om kolen eruit te halen, zoveel mogelijk kolen, met zo min mogelijk mensen. Uh, dus zo efficiënt mogelijk. Dat was een hele harde, harde tijd. En uh, Ja, het, het is niet anders. Uh, het is, denk ik, een onmenselijk systeem geweest. Laten gezien we... ook de arbeidsomstandigheden natuurlijk... Ja. daar onder de grond in pijlertjes soms van, van niet meer dan 80 centimeter... of een meter hoogte. Ja, Zo'n pijler is de plek waar je werkt waar je echt aan het houden bent. Hè? Waar, je, waar je die kool aan het ja. houden bent uit, uit, ja. uit, uit, uit de substantie. Zeg maar. Ja, Waar je aan het kolenfront Precies. werkt. Dus echt Want... de wand van kool voor je meestal een wandje, dus het waren meestal lage pijlers... in de Limburgs en de Nederlandse Mijnen... omdat de kolenlagen vrij eh, niet erg dik waren. En nou ja, zo'n kolenlaag wordt benaderd vanuit die pijler... en die pijler heeft dus die hoogte van die laag. Ja. En eh, nou ja, dat, was, dat was benauwenis. Ja. Het kolenfront, schrijf je, vind ik vind het ook opvallend aan je boek... een beetje maken de mijnwerkers toch ook wel de indruk van frontsoldaten... die in een wereld leven waarvan ze beseffen... dat is een wereld die wij kennen, maar de buitenwereld kent die in wezen niet. Dat is zo. Ja. Uh, en ja, dat, dat woord front, dat in, natuurlijk in eerste instantie een, een vrij neutraal woord is. Het is de kolenwand. Heeft toch ook, uh, zeker na de oorlog, uh, uh, een, ja, associaties met zich meegekregen van, van oorlog. Hè, van, van, uh, van vechten: je die wand inwerken, die kolen eruit halen. En daarmee kreeg die mijnwerker ook iets soldatesks. En dat werd ook eigenlijk in de tijd van de wederopbouw... dat beeld werd, werd ook een beetje aan de mijnwerker opgelegd. Die heeft dat misschien... misschien hebben velen dat ook wel een beetje verinwendigd. Zij voerden als het ware nog slag na de oorlog. De oorlog werd voortgezet met, met andere middelen, zou je kunnen zeggen. Ze voerden nog, nog strijd, maar dan voor de wederopbouw van Nederland... de energiebehoefte, die groot was... En ja, er werd enorm appel gedaan op die mijnwerkers... om, om hard te werken en nog meer te produceren. Uh, een, soort van helden. Uh, het een soort van helden werden ze gemaakt. Ze wisten zelf wel beter, maar het was natuurlijk toch wel mooi dat ze, uh, om dat te horen. Goed, Wilkust, goed. let even op. We, je hebt het over, we hebben het over die mijnen, dat het een aparte wereld is. Maar af en toe komt die wereld natuurlijk op een dramatische manier in, in, in, in het nieuws... Je schrijft in je boek over verschillende rampen. Bijvoorbeeld een kleine ramp in de mijn uh, weet je, willem die ja, willem Sophie, Willem -Sofie. vlak bij jullie. Uh, maar daar heb je geen herinneringen aan, schrijf je. Je hebt meer herinneringen aan een andere ramp. En we gaan even luisteren naar een radioopname over die andere ramp. Een half uur duurde het voordat... De stoet na deze kerkelijke plechtigheid was geformeerd. De kisten werden gedragen door mijnwerkers. Gekleed in de dracht van de verschillende nationaliteiten die hier in Marcinelle zijn vertegenwoordigd. En de bloemstukken en de kransen die achter de baren werden aangedragen. waren werd te veel om te tellen. En in de straten stonden de mensen 30 en 40 rijen dik. Op dit moment luisteraars, terwijl u naar ons luistert heeft de stoet bijna de kleine begraafplaats bereikt. De begraafplaats van Marcinelle... waarin de eerste doden zullen rusten uit een drama... waarvan het einde nog niet is te zien. Ja, dit is een radioverslag over de grote mijnwerkersramp in Marcinelle in België... waar die uiteindelijk in 1955, geloof ik, aan 262 mijnwerkers het leven kostte... Je schrijft letterlijk, Wilkustus, wat er over te horen viel... door de radio of te lezen in de krant, was ongehoord indrukwekkend. Ik ging ja. ineens mijn vader anders zien. Leg dat eens uit. Ja. Jij was toen een jaar of maar acht. Ja, of, ja. Het was een jaar of acht, het was in 1956. acht negen jaar was ik. Hij uh, heeft, uh, heeft inderdaad een enorme indruk op me gemaakt. Uh, omdat, uh, ja uh, en op alle mensen in mijn, mijn omgeving... thuis natuurlijk, maar ook in het dorp... Men betrok dat, men, men kon zich verplaatsen natuurlijk als geen ander. Men betrok dat op zichzelf. Men kon begrijpen wat daar uh, gebeurd was. Het was niet iets uh, op afstand. Het was ook trouwens geografisch niet zo ver weg. Vanuit Limburg, bij Deschalobois. Uh, ja, 262 mijnwerkers die daar om het leven komen... door een enorme brand, koolmonoxideontwikkeling. Uh, en ja, ik, ik moet op de een of andere manier... Toen voor het eerst beseft hebben dat mijn vader ook iedere dag in zo'n mijn kroop, zal ik maar zeggen, of naar beneden viel. Uh, in, in, in uh, en ja, dat, um, dat dus. Ja, ineens, dat weet dat je, vader dus, iemand die niet meer elke, elke dag waarvan je moest afvragen. Was, kom, komt hij nog wel thuis? Ja, waarvan je dat kon afvragen. En uh, ik heb voor dit boek, dat is een wonder dat ik dat te pakken heb kunnen krijgen... het personeelsdossier van mijn vader gezien. En ik heb ook gezien dat hij in de loop van de jaren... heel veel ongevallen heeft meegemaakt. Kleinere ongevallen, maar toch heel veel. Uh, en daar heb ik ook weinig van meegekregen. Er werd eigenlijk werd er weinig over gesproken. En ik denk zelfs dat uh, vermeden werd dat het uh, zichtbaar was. Ik herinner me dat mijn vader één keer met een, met een been in het gips thuis kwam... Natuurlijk ook weer een geweldige indruk maakte. Maar ja, mijn vader was dus ook een van die mannen die dit had kunnen overkomen. Dat, was, dat is eigenlijk het idee. Ik ging mijn vader in die zin anders zien. Ja. Ik, ik, je zegt een hele mooie zin. Er werd bij jullie thuis vermeden dat het zichtbaar was, hoorde ik je zeggen. Maar je had op een gegeven moment ook jullie opa thuis wonen, boven jullie. Ja. En die man was, als ik het oneerbiedig zeg... die hoestte en rochelde dag in dag uit en nacht in nacht uit dat moeten jullie toch beseft hebben, dat, dat... dat het liep in huis rond. Ja, nou ja, we wisten wel dat dat van de mijn kwam... maar dan hoeft er nog niet over gesproken te worden natuurlijk. Dat is, dat is het eigenaardige. Ik heb dat van veel mensen die met een vergelijkbare achtergrond als ik gehoord over de mijn werd thuis niet gesproken. Dus mijnwerkers deden dat zelf niet. Die waren boven en dat was goed. En dan was je boven en bo beneden was beneden. En ik denk ook dat mijnwerkersvrouwen in het algemeen... die natuurlijk wel wisten dat het gevaarvol werk was... maar dat liever ook niet hoorden. Want dan kon je niet meer leven. Dan had je geen rustig moment meer. En mijn opa is het trouwens zo. Hij stierf in 1952. Hij is letterlijk gestikt... Uh, hij had heel hevige silicozen. Toen was ik vijf en ik heb, dat is heel vreemd. Ik had dus als kind van vijf... Ik moet eigenlijk herinneringen aan hem hebben, maar die heb ik niet. Ik weet alleen uit de verhalen van mijn moeder... dat mijn opa dag en nacht aan een klein tafeltje voor het open raam zat... waar hij ook op sliep met zijn hoofd op een kussen... Uh, en om lucht te krijgen, ook in de winter, het raam open. Uh, en ik denk dat ik als kind een beetje weggehouden ben van hem... Uh, de de, de, de, de, de silicose ging vaak ook gepaard met vormen van tuberculose die daardoor ontstonden. En uh, ja, ik weet het niet, Men, ik, ik ja. heb dus herinneringen aan hem uit de tweede hand, Dus ja. ze zijn zeer indringend. Ja, Wilkustus, al deze dingen kunnen we in je prachtige boek lezen, hoe het met je vader ging, hoe het met je opa ging en hoe het met jou ging en hoe het met al die mijnwerkers ging eigenlijk. En dat dus in het boek in en onder het dorp uitgegeven bij uitgeverij Van Tilt. Ja, en wij gaan nu even plaatsmaken voor het nieuws van 11 uur. Maar daarna zijn we er nog een heel uur onder meer. Met eh, Huis Doorn en eh, keizer Wilhelm. En ook met een documentaire over de lode jaren 70 in Italië. Tot zo. Tot na het nieuws van 11 uur. Zometeen, kwart over twaalf, de Perstribune. ...om wat grover en wat ruwer geworden. De gast, Georgette Schliek. Pak je pijn, neem je verlies en ga door. De grote baas van mediabedrijf SBS. Het nadeel van televisie is, je kan het alleen maar uitproberen meteen voor het grote publiek. Verder Cassie kijken en Jan van Hals over de ontwikkelingen bij zijn FC Utrecht. Maar een clubje opbouwen aan de achterkant, vind ik hartstikke leuk. Lekker luisteren, zometeen kwart over twaalf. De perstribune, op Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1...